Wij beginnen de les 32 van Pri Etz Chaim. pagina 10, de regel 18. Na de punt, Alken, Bat Hila Anuma Alin, Joods verrot de gedoosha, Amit Lapsim тоה א clipped בסודו malchutו ב'חול משלה, אבל ידאי נאיקן תינ פיתומ, אקטורד, and נאמר תֵּקֶף אַחֲרֵי קֹרְבָּן תַּמִּיד, קֹדֶמֶּם פֹּסֶק, וַרְבָּאָה לְמִנְחָת יִהוּדָה וְשָׁוְשׁוֹת. Alken, daarom, Bathila, eerst, Anumalin, Malin, Judd, Sviro dik Dusha, we doen opstegen. De tien Svirood van het Heilige, toch toha Klipot, let op, die ingebed zijn binnen de Klipot. Die, die doen we opstegen, besot zoals het geschreven staat. En zijn, en zijn koninkrijk, zijn heerschappij, zijn koninkrijk is in alles wat, wat, waar, uh, waarover hij heerst. Is. In alles is de heerschappij van Hashem terug te vinden, ook in de klipot, ook in de klipot. Ook de klipot, de plaats van de klipot behoort tot Hashem. Al idee pitum actoret, waardoor doen we dat? Opstegen door dat stukje, een stukje gebed, dat heet pitum uh, Over de samenstelling van de, uh, van de reukovers, staat ook in, de, in, de, in, de, in het gebed, in, het, in de sidur, hebben we dat ook, zo'n stuk, dat heet pitum aktoret. Dan staat het, pitum aktoret, had. Hoe is het? En zo gaat het ook. Daar, daarmee dus doen we dat wat hij ons nu zegt. Uh, halen we die, uh, die, het heilige uit de klipoord. Nee, maar tegen we garee, dat, dat gezegd wordt, direct nadat men zegt korbanatamid. Nad, nadat men geeft, uh, doet een, een, een gebed, waarin dus staat uh, hoe het offert, offer overgebracht wordt over de de aanhoudende permanente over offer offer. kodem pas ook voor dat men zegt het vers waarvan Hashem minchat Yehuda, Yerushalayim en zo voortzod. En het het is aangenaam voor Hashem het de over van Jehoede en Jeruzalem enzovoort. So Kijk, wat wij doen nu is uh, in dit boek is dat wij koppelen de stukken van vanuit het uh, de sidur met de krachten wat, wat het gebeurt, wat gebeurt er wanneer wij die. Uitspreek. En uh, we hebben die niet voorhanden. Ik kan niet steeds opzoeken die dingen voor jou. De hele bedoeling is dat we dat zelf, ieder zelf dat opzoekt, deze, deze stukken. En lees ze in, in het Hebraeus klein stukje dan in het Nederlands. Dat jij dat. Een beetje ziet waar het is. En dat kan je dan gewoon vanaf het begin van de Sidur kijken. Stap voor stap gaan we verder. Uh, naarmate wij verder, verder gaan, dan je kan het zien. Uh, die gebeden zijn in, in dat documentje dat ik naar jullie had gezonden over de Loriaanse Sidur. Die zijn van elkaar gescheiden, dus uh, dan kan je echt altijd... מה קליק תרוכפן? כי תווינתך הקדושה היית, היא בחינת היות א'פסימני אקטורת, שהם היות פנימים, ואחד עשר הוא האור המקיף עליהם, אין תווינתך כמובער במקום אחר, כי אלוהם חיות Шумаха ей это клепот. В это анумалим отам там тоха клепот, двэйн эль тоха душа дают фирот дэасия ад смо. В айну аль дэй мисталькин мин хак клепот. Хавэлдах, хавэлдах, вателас не фатал. Киха к душа гаги ja, dat wij dat uit de klipot halen. Dat hele gaat regel 20, hiepje dat is het aspect van 11, Jut 11, 11 Simonea-Ctoret. 11, kunnen we zeggen, 11 uh, soorten, onderdelen van Hektoret. Hektoret is het reuk. Reuk dat men reuk mengsel dat men maakt om, om over te brengen, reuk over te brengen. En daar is bijzonder, bijzondere voorzichtigheid was altijd geboden bij het opmaken van deze hoogstwaardige overreuk. Want reuk is veel hoger natuurlijk dan alleen maar het vlees van de dieren te brengen, lagere over. Maar dat was een bijzondere over. Over en het recept mocht niet doorgegeven aan wie dan ook. Niemand kende het recept daarvan. Het was gegeven dus toevertrouwd aan die priesters ja, van Israël. En wij zien het wel, kunnen het we wel terugzien in wat de volkeren doen. Ja, ook christenen van allerlei aard... Katholieken, protestanten, weet ik niet of protestanten dat wel doen. Katholieken en uh, orthodoxen in de uh, Russisch-Griekse orthodoxe kerk. Dat zij, herinner je dat hoe zij dat doen? Uh, wanneer dus de, de priester of uh, dominee, voordat hij gaat lezen in het in uh, prekenboek, dat hij. Zo'n heeft zo'n zo zo uh, apparaatje bij zichzelf en dat gaat hij dan uh, wie ook, wie ook uh, daar brandt in zo'n apparaatje, zo'n kageltje, dat hij daarmee scheut omhoog nou, zo'n voor en achter. En zo'n vierrok uh, komt eruit en vult ook de, uh, de zaal. Dat is allemaal. Zinnenbeelden, wat ook wat, in die, wat aan het aan de priesters hebreeuwse priesters werd gegeven om uh, die dus deze wierook zelf moesten aanmaken uit elf uh, elementen. Natuurlijk dat niemand weet wat hoe, hoe men dat kan maken meer. het is, het is uh, het, men doet zo'n beetje meerte en, alle, en andere dingen, maar men heeft het, dat geheim niet, uh, het is aan niemand uh, onthuld. En, en het is als het ware uh, geheim gebleven. Maar dat zijn de elf, uh, en het is interessant zo dat het, uh, dat men, moest alleen die elf doen bij elkaar en in bepaalde verhoudingen zeer, zeer, zeer precies, bijzonder precies, als men dat niet, als men het niet deed, zo precies dan was het uh, het gevolg daarvan was het dood van de priester het is uh, onvoorstelbaar welke verantwoordelijkheid uh, er droeg uh, het volk Israël en, het, en draagt nog steeds, wat wij zeggen steeds, dat het volk Israël draagt, alle verantwoordelijkheid. Dat stamt allemaal van deze, van al deze plichten die zij moesten doen. Want zij moesten aantrekken het hoge licht en uh, in het bijzonder geest in deze wereld. En daar konden ze wel in de tempel, wisten ze wel hoe die elf, uh, Zinnenbeeldig, hoe zij die elf um, elementen bij elkaar, elf verschillende soorten van uh, kruiden, hoe zij lavander en allerlei andere, myrte enzovoort. Hoe zij die samenstelling konden maken, dat zij daardoor, let op, dat daardoor uh, zij in staat, worden gesteld, zijn so, natuurlijk, uh, bepalend is, niet dat, maar de innerlijke instelling, plus deze, geweldige rook, die, die moest ook het lichaam, als het ware, um, van buiten, als het ware, inwerking doen op, de, op het lichaam, zoals het, werking van, werking van, net zoals het, bals balsamen van het, lichaam, zo, so, is het ook hier deze ktorretruik uh, over, om, om, uh, omhulde als het ware het lichaam en het hoofd van de priesters, en uh, droeg bij bij het aantrekken van licht van boven. En dat licht dus, dat bestond dus, dat bestond, deze uh, mengsel, dit mengsel bestond uit elf verschillende soorten. Waarom elf? En dat kan je alleen maar leren in de, in de Kabbalah. Waarom elf? Want tien, we hebben gezegd, tien is het helige. En in het, en elf is het al, en de elfde, het elfde is uh, in de, in de hele getal is het tien is uh, elf, als je zegt uh, elfde is dan we zullen zien wat hij zegt ons, waarom zijn uh, dat elf en niet tien, let op. Kiep uh, kie nog een keer twintig na de eerste komma. kiep genad, jood alle vse mannen actoren, ja, want het aspect van de elf eh uh, uh, letter, letterlijk tekenen tekens van uh, of soorten componenten van de ktoret van de reuk het reuik over je hem jut welke elf zijn samengesteld bestaan uit tien inwendige let op tien inwendige en de elfde is Or magief, it, it, is het oormakief over hen boven hen? Tien, let op, tien, tien funken, als het ware, het van het licht zitten in de klippot zelf. En de elfde zit niet in de klippot, maar is een oormakief over hen, over de, over de tien funken die uh, in de klippot zitten. Want anders, hoe zouden zij hoe zouden ze een kans hebben om eruit te komen? Uit de klipot. Kamuwar, mama koma geërs, 21, zoals het uitgelegd op een andere plaats. Ki elu hem gejuutak dusha, want dat is, want die zijn, ze, die zijn, die vonken dus, die zijn, uh, en dat Ormakief is de elfde, zijn de levenskracht van het heilige, zomega ja, dat klipoot, let op, let op, welke heilige heiligheid doet de klipoot in leven blijven, want dat is belangrijk, dat de klipoot blijven, uh, wat er ook overblijft, natuurlijk dat, Let op, steeds meer en meer vonken halen we uit de klipoot. Maar de klipoot moeten we niet kapot maken. Die moeten wel blijven, moeten we blijven, die moeten wel uh, blijven uh, in leven tot de, tot de gmartikon, tot de laatste vonkjes eruit gehaald worden uit, het, uit de klipoot. En dan zullen we geen klipoot meer zijn. We hebben anomalie moet dan met allemaal klipoot. En nu doen we hen opstegen uit de klippot. 22 Eltohak dusade jutserodesiazmo naar de, let op, naar waar naartoe gaan wij ze op doen opstegen naar het heilige van de tiens van de, de asia zelf, want de Kripot, die bevinden zich onder de macht van de, onder de, van de äh, Asiya. Ik bedoel, daar is hun natuurlijk hun werking is. In alle werelden, ähm, aanwezig in alle werelden, äh, Bia in het bijzonder. Ja, Bia, zoals we dat geleerd Maar hun zetel is dat, dus daar waar de ja, Asiya is. Onder de We houden en dus alle die pitumactoren, dus waardoor halen wij ze deruit, let op, uit de klipot en brengen wij ze naar de tien van deze asia zelf. Dat wil zeggen, door pitumactoren, door te zeggen deze dit dit dat stukje uit de uit het decidur, dat heet pituma ktoret, over die samenstelling van die elf, uh, elf uh, diepen, componenten van dat, van dat ktoret. Misdalkin mina klipot, daardoor gaan ze uit de klipot. Kijk nou wat we leren. En moet je weten dat de, me, de, over, de, de overgrote meerderheid van zelfs van, uh, uh, de, zelfs van de degene joden die dus uh, ochtendgebed zeggen, dat, dat zij dat ook niet zeggen, want dat is niet... Ja, wat belangrijk is, dan beginnen ze direct al, uh, zij zeggen dan normaliter... Uh, um, Hmm. die zegeningen, en dan gaan ze over naar de, naar de Baruch Shammar, enzovoort, en dan zijn, we, zijn ze zo klaar, want de tijd is geld. eigenlijk snel, snel, snel afmaken, en ook de, de, de manier, zoals je hier in Nederland, mensen zegt, is eigenlijk is akelig, is het is ver, verschrikkelijk, hoe ze uh, kunstmatig, hebben zich Toegeëigend een eigen manier van uh, eigen manier, Minhaag heet het eigen traditie van het zeggen, van, van opmaken van uh, de Sidoer. Het klopt helemaal niet, maar dat, zijn, dat is hun, hun Hollandse trots, trotsheid waarmee zij hebben dat opgebouwd, uh, deze dus die rabbijnen van. Hollandse rabbijnen, hadden ze zich in hun, in hun wan, van uh, trotsheid, hadden ze dat allemaal zichzelf toegeven, hebben, zich, hebben een, een vorm van een Sidoer gemaakt, dat, dat verschilt van alles wat in de wereld is. Maar uh, het is niet erg dat dit verschilt, maar het is, ze hebben dat kunstmatig gedaan, en natuurlijk is het een, is het een parodie op een sidur. Wat zij in Nederland zeggen. En daarom hebben ze ook geen zegening. Al hun zegening is alleen maar uitgedrukt hier in Nederland. Alleen maar in geld zoeken, naar, zoeken en streven naar geld en macht. En niets anders. Maar, maar vind je hier in Nederland een, een jood die, die uh, gelukkig is. Die iets maar... Uh, een verbondenheid met, met de schepper heeft. Absoluut niet, dat interesseert hen niet. En ze, kunnen het ook nooit, nooit, ze kunnen het ook niet tot stand brengen, omdat hun sidur is, is, uh, is eigenlijk uh, ontoereikend, heeft niet de kracht, is niet opgebouwd naar, naar de wetten van het helaal, maar naar de eigenzinnigheid, uh, eigen frustraties van hun Hollands-Joodse mentaliteit. Ik weet wat ik zeg, het is niet, alleen mijn, niet mijn, alleen mijn mening. Ik weet waar ik het over heb, dus ik kan het niet zomaar, uh, uh, maar het is wel zo. Heb ik. Dus zij zeggen die dingen niet. Al oh, die korbanoot zeggen ze nauwelijks, is, of ze iets zeggen, sommigen zeggen het wel, maar dan. Maar echt, in de, kijk nou naar de sidoor van hem, dat is, uh, um, uh, wij gaan het niet nieuwe sidoor maken, hij bestaat dus wat Arion zegt, dat we het, na een teetje, stap voor stap zullen we het ook. Maar ook dat is niet onze taak, om dan uh, een sidoor van Ari op te maken, op de manier dat het men dat zal gaan gebruiken, gebruiken om, uh, in het dagelijkse uh, gebed, uh, gebeden te doen. Dat is niet, niet, uh, niet, aan, niet onze taak. Onze taak is dit meesterwerk, goddelijk werk, wat we nu leren, om dat te bestuderen, om binnen onszelf uh, op te bouwen, bed, Ari en, en het huis van gebed, en, en zelf binnen jezelf de juiste dingen, zegen met de juiste kavanah. 23. Wachar ANU Anu osinalehem. Makom. Srik nasu. Lesham. VELACHEN anu madhilin. Min roja si ze. כי המלחות 24 דה יצירה, שני שערה בעסיה כנל, נחלקת לבד פחינות, כי הפנימית שבה מתלבשת בגארט עסיה 25 דה חיצונית. ואולין שם לעסות חיצונית אל פנימית dit 23. We vervolgens aan ons in alle wij maken voor hen de plaats. Let op, wij maken voor de mogen, voor het Heilige, maken wij de plaats. Let op. Hoe de mens uh, de basis eigenlijk over zijn eigen klikkeling Niemand Mag aankomen aan jouw kilim en niemand komt eraan aan jouw kilim. Jij bent de baas om op te bouwen jouw eigen kilim. Wagen we ons in en vervolgens doen we bij hen, aan, voor hen, een plaats. Zie ik na Susham dat zij daar binnen zullen, zullen komen. We lachen hen en daarom beginnen wij. Min rosh asiya behoefend ze van de rosh van de asiya Op de volgende manier. Kij haal de yetzera, van de malchut van de yetzera is 24. Schenischarabe assia die overgebleven was, achtergebleven was in de assia, zoals boven gezegd werd. Negelijk het labet wordt ingedeeld is ingedeeld in twee aspecten Die apneemiet, sheba, mit shubam, it labes, it asia, het zo niet, want het inwendige, inwendige daarvan is, het inwendige daarvan de gar, de drie bovenste van de uitwendige gedeelte van de asia, 25. We holen Sham, Lhasot, Gitso niet. En zij stegen daar naartoe, let op, naar de, naar de gar van de Asia, van het uitwendige. Om, uh, om het, uit, het uitwendige te worden bij het inwendige van de Jetsira. 25. Na de punt. Die gar, ja, wie, wie steigt op, wie die gar, deze gar, die van uitwendig die steigt op om de, het uitwendige zijn te zijn van het inwendige van Iseraa. Hmm. We olen, primit, gimel, M de Asiëa, 26. Hmm. We osin chitzo el, chitzo niet, maar we, We, We goeden en stegen op 25 naar de punt. Het inwendige van de drie middelste van de Assia, die stegen op 26 en worden tot het uitwendige, bij het uitwendige van de Malchut, van de Yetzerah, we gooien het zo en het uitwendige van haar. Die worden tot het inwendige bij hen. We gooien ze, en dat is allemaal beneden in de ACA ja, zelf. We gooien, enzovoort. So Doet er niet toe als het iets het is, niet begrijp, dat niet begrijp je hoe dat gaat. Uh, het werkt. Het, het, jouw innerlijke mens begrijpt hoe dat zit. En stap voor stap, onopgemerkt, on zal je opeens zien dat het wel soepel zal, zal gaan. Dat het, jij zal zien dat dit uh, uitwerking zal hebben op jou. Al begrijp je niet zoveel, doet er niet toe. Het is niet moeilijk te begrijpen. Alles wat van de lagere, er bestaat in principe, heeft ons geleerd. Het uitwendige van de lagere, het inwendige van de lagere eigenlijk traptreden, het inwendige van de lagere traptreden steekt op naar het uitwendige van de hogere traptreden, belendende, uit, belend, naar het belendende uitwendige van de hogere traptreden. En wordt daar tot het uitwendige. En dat uitwendige van de traptreden waar die lagere is oh, naartoe opgestegen, die wordt, die wordt tot het inwendige. En zelf steegt ook naar een hogere, belendende hogere traptreden. Ook op de zee, precies op dezelfde wijze. En als je dat algemeen principe kent, dan zie je hoe dat in elkaar zit. 28. Nee, 28 is het uh, de, de commentaar. En dat 28 tot 31 kruisen we uh, door. Kruisen we dat door. 32. Pnimit, maar goed, die Jitsira. Om met het basof. Bamakom keter desia? Het inwendige van de malgoed van de yitzira staat op de plaats van het einde van de yitzira, op de plaats van de ketter van de Asia. Wij weten wel dat het malgoed van de Ho hogere is eigenlijk uh, Verbonden met de ketter van de lager. 33. Dat is de manier waarop de werelden verbonden, met elkaar verbonden zijn. 33. En zij, ja, is de, in het inwendige van de malgoed van de Yitzera, is ingebed, binnen het op, binnen de, het uit, binnen het uitwendige, van de gar van de SIA, van de drie bovenste van de Asia. was Wat iets wat binnen is, is hoger natuurlijk, of we zeggen boven beneden, of we zeggen innerlijk uit, uitwendig. Shalu, welke, uitwendige van de drie bovenste van de Asiya stegen daarop, en bekleiden de malgoed van de Yitzera, haar inwendige gedeelte. 33 na de punt. Wie giet niet 34 malgoed de Yitzera, hier met toch chabad Desia is hem primid, hagad desia is hem alubamakom hitzonid, vijfendertig habad desia. En het uitwendige van de malchut 34 van de yitzira is ingebed, let op, binnen de habad, binnen de chokmah, binnen dat van de asia, welke habad van de asia zijn Inwend, het inwendige van de gagat van de Asiya. Kijk nou hoe geweldig opgebouwd is de, de boom des levens, het gebouw van de schepper. Schehemalo, welke laatsten stegen op naar de, uit, naar de plaats van het uitwendige van de gagaat gaba, van de Asiya. Punt 35. Obedogam Midlabeshet, Gizoniet, Malhoede, Jitsira. Waar kacht Mimit, Nihi, Dassia, Malbishim begonnen. En binnen hen is ingebed het uitwendige van de malgoed van de Jitsira. Waar kacht vervolgens het inwendige van de Nihi, van de Assia. Die bekleiden dat. Die zijn daar ingebed. Alken a ad, kan, einde, citaat. Dat is even, volgens mij is het nog steeds, behoorde dat tot, eh, uh, tot, uh, dat is een, een, een citaat uit een andere plaats. Maar goed, dat hebben we toch wel gehad. Um, Volgens mij behoort het ook nog steeds tot, de, tot de, het commentaar, maar ik weet niet zeker. Het staat hier niet uh, aangegeven, maar het doet er niet toe. Uh, we kunnen het wel gebruiken. 37, nou, hier stoppen we.